Benieuw. Dit is Maud Schreurs met het n journaal Ouders van jongeren met ernstige psychiatrische stoornissen... vinden steeds moeilijker een geschikte behandel- of woonplek voor hun kind. Uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt dat de wachtlijsten langer worden. Gespecialiseerde instellingen zeggen dat jongeren die uiteindelijk worden opgenomen... er ook steeds slechter aan toe zijn. Ouders hebben het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd... sinds de gemeente de jeugdzorg regelen... Die hebben allemaal hun eigen regels en zorgcontracten. Het bezoek van koning Willem-Alexander en Tilburg... heeft zijn 150.000 bezoekers getrokken. De wandeltocht door de stad verliep droog en soms zonnig. Willem-Alexander prees de opzet van het bezoek... een route langs 13 punten... waarbij allerlei aspecten van de stad aan bod kwamen. Hij bedankte de Tilburgers aan het eind van zijn verjaardagsbezoek. Tilburg is het hart van Brabant, zei de koning. In het Noord-Hollandse Julianadorp is een paraglider zwaar gewond geraakt. Hij viel van grote hoogte en kwam in de duinen terecht. Waar het precies fout is gegaan is niet duidelijk. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die er aan toe is, is niet bekend. In Helmond is een automobilist een huis binnengereden. De bewoner zat op de bank in de woonkamer en zag de auto op hem afkomen. Hij kwam met de schrik vrij... De automobilist is ook ongedeerd. Volgens de politie is de bestuurder mogelijk onwel geworden. De schade aan het huis is groot. De woonkamer ligt volledig in puin. Het weer in het noordwesten kan wat lichte regen vallen. Vannacht op meer plaatsen regen. Morgen wisselen bewolkt en verspreid buien. Het wordt 10 tot 12 graden. In het weekend meer zon en warmer. Zo kan het zondag 17 graden worden.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 Come directly and I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 Het is dus helemaal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 Ever felt this way? It's so nice Tussen 6 en 8. En zo dadelijk hebben we nog uh, een alternatieve film op deze fijne Koningsdag. Om een beetje vast in de, de stemming te komen, hebben we er nog eens even eentje uit de ethisch die in de bekend is. Maar Simon Le Bon zit er in ieder geval achter. Uh, zijn de mannen van de Arcadia tot aan het nieuws van 8 uur met The Flame. Ik